2 uur. Jurje Boekraat met het NOS Journaal. Bij de speelgoedwinkels van Intertoys heerst grote drukte omdat veel klanten hun cadeaukaarten willen inleveren. Dat kan nog tot en met morgen. Probleem is alleen dat de failliete speelgoedketen al de hele dag kampt met een storing in het cadeaubonnen systeem. De storing zou inmiddels voorbij moeten zijn. Volgens het bedrijf werd die veroorzaakt door een DDoS-aanval. Het Nederlandse meisje dat afgelopen donderdag zwaar gewond werd gevonden in een Franse skilift is aan de beterende hand. Dat zegt een openbaar aanklager van de stad tournon le bain tegen Franse media. Het meisje van zes ligt nog wel in zorgelijke toestand in een ziekenhuis in Genève. De aanklager is een onderzoek begonnen naar het ongeluk. De eerste bevindingen wekken de indruk dat het meisje niet met haar hoofd klem is komen te zitten, zoals eerder werd aangenomen, maar onwel is geraakt.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 Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl www Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in CFM. in Zijn in Zandvoort in Zijn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 En uh, dat interview dat, uh, willen wij u niet, uh, niet uh, onthouden. Dus dat u iets over half drie krijgt, u dat interview. Uh, verder hebben we vorige week uh, zondag... was ...waar onze collega's van uh, NHTV... Uh, ...op de, de eerste zonnige zondag van dit jaar... ...met alle mensen die uit de winterslaap kwamen... ...en lekker op het strand waren. Ook daar hebben we een verslag van...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 the black phrase.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 Dames dame Dusty Springfield heeft in de durven zingen... de summer is over. Nou ja, kijk eens naar buiten. De summer moet nog wel gaan beginnen, hoor. En het is heerlijk weer vandaag. grijp of elf. En je kan lekker in het zonnetje zitten op het terras, want De meeste strandpavio's zijn inmiddels open. En daarover straks veel meer met onder meer het interview... met Bas Lemmers van de week op de Nederlandse televisie. Ja, ja. ja bij Goedemorgen Nederland. Zandvoort gaat, uh, wordt er nationaal. Hè? Zo is dat. <laughs>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 Singel, blijft een uh, geweldige single van uh, deze groep Santana. Je hoorten, hol dan. Nou, je hoeft uh, niet te vertellen hoe het weer vandaag is... want uh, <laughs> dat uh, merken wij vanzelf wel. Ja, wat een mooie zonnige zaterdag, hè? Het is dit weekend, zoals gezegd, erop vrij weer met een volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait zowel vandaag als morgen... een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 11 à 12...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 Verder deze hit van Cascades. En misschien hoor je hem vanavond ook alweer in de Euro Breakdown loskomen. Een heerlijke single, dat was Fragile. En dit is een dance classic uit de jaren 80. Deodato, zo heet De Groep. En Fire in the Sky.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 die ook die twaalf maanden in dit jaar bij mij onder contact staan. En voor de rest heb ik altijd heel veel studenten die binnenkomen komen waaien. Dus ja, nee, wij zijn altijd wel goed voorbereid. Oké, okay, nou u heeft dus als ondernemer veel mensen achter de hand. Mocht het prachtig weer gaan worden, laten we het hopen. Hè, weer zo'n topseizoen. En vrijdag, morgen dus, kunnen we dus met zo'n prachtig zonnetje... lekker een bakje drinken of misschien wel een biertje. Zo is dat inderdaad, want het is een uh, mooie dag, een mooie zaterdag... en gisteren is uh, Bas dus uh, opengegaan. En dan hebben we het over Beach Club 10. dat interview wat uh, opgenomen is, uh, wat uitgezonden is... afgelopen donderdag in Goedemorgen Nederland.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 I'm sorry. That was the zoning geezing along that Shields and Crooks. Drop top course. Oh, rolling on my wrist. Diamonds up and down my chain. Cardi B's chase and it can't tell me. let Nothing bossed up and I changed the game. It's my big bronze. Boogie got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. One from dollar pills, now we be poppin' rubber bands. Bruno's dance to me while I do my money dance.